wel ja, meneer. Goed, het. Ik ben pas kwijt. Kan ik zo naar binnen? Hoog, wat mij betreft. Uh, nee, meneer, u, u komt er niet in. Uitstekend. Ik heb hem natuurlijk wel bij, maar alsjeblieft. Dank u wel, meneer. Bekijk dat ding, man. Controleer het. Is het in orde? Ja. In orde, meneer. Juist. Dit was mijn eerste en enige waarschuwing. Als het weer gebeurt, ligt je uit begrepen. Begrepen, meneer Sommersen. Goedemorgen. Morgen, meneer Sommersen. <tie> Heb jij gerookt? <tie> nee, meneer, komt u erbij? Uh, nee, meneer, niet kwalijk, meneer. Bent u wel in orde? Ja, doe zo. U ziet er vreemd uit, vind ik. Vreemd? Hoezo? Ik weet niet, zo'n rechnaardige kleur... Ik ben diep door je bezorgdheid, Shirley. Waar meneer Price? Op uw kamer. Zal ik een kop koffie voor u halen? Misschien knapt u ervan op? Koffiedrinken doen we in de koffiepauze. Blijf in je werk. Oh, ja. Neem me niet kwalijk, meneer. Je hebt toch wel een gedacht dat ik vanmiddag voor de commissie moet verschijnen? Alle tekenenstukken moeten voor half twaalf op mijn tafel liggen. Hoe zou ik dat kunnen vergeten, meneer? Goedemorgen, meneer Sommersham. Een memo voor alle controlefunctionarissen, Surprise. Door mij persoonlijk te ondertekenen. Om de dames en heren aan te herinneren dat iedereen zonder uitzondering die hier binnen wil zijn pas heeft te tonen. De mijne moest ik zo dat het neus duwen, de stommeling. Ik zal het doen, meneer. En een memo aan jouzelf om je nog eens op het rookverbod te wijzen. Oh, neem me niet kwalijk, meneer. Dat doe ik wel, want ik heb je als betrapt. Post gesorteerd. Mag niet, meneer. Ik begin om negen uur. Het is hier geen vakantie, wordt Price hier wordt gewerkt. Ja, meneer. En het is nu twee minuten over negen. Ja, meneer. Price. Meneer? Ben jij ook van mening dat ik mijn baan belangrijker vind dan persoonlijke uh, gevoelens? Ja, wat, uh, wat zal ik u zeggen, meneer? Ik bedoel, uh, ik het ervan betaald om ons achter de boek te zitten. Thuis zult u wel anders zijn. Dank je. Wat is dit? Deze verschrikking gezien. En welke verschrikking, meneer? Dit hier. Aertje's zogenaamde rapport over de proeven met die nieuwe schietstoelen. Oh, ik dacht toch dat dat iets zo gek in elkaar zat. Dan weten jullie geen van twee hoe een rapport moet worden opgesteld. Ja, meneer, eerste stijl is een beetje uitbundig, maar het is toch allemaal ter zake, dacht ik. Die zakelijkheid wens ik dan ook in de stijl te zien verwerkt. Laat het hem overmaken dan behoorlijk. Aartje heeft er veel tijd en werk aan, besteed, meneer. Bent is niet een beetje al te streng? Dit is een opdrachtprijs, geen onderwerp voor debat. Doe maar wat ik je gezegd heb. Goed, goed meneer. <tie> nou, dat wordt dan zeker thema met gebak vanmiddag, meneer. Waar heb je het over? Nou, als ik wat bevorderd tot. Als prijs? Ik ben niet de enige die voor de commissie moet verschijnen. En wat dit te maken zou kunnen hebben met gebak, ontgaat me. Dat is nu helemaal de gewoonte hier, meneer. Gewoonte. Welke gewoonte? Nou, wie uh, promotie heeft gemaakt, opslag gekregen of uh, jarig is, die trakteert zijn vrienden en collega's op gebak. Oh, ik heb nog nooit verhoord. Niemand heeft nooit ooit iets dergelijks aangeboden. Oh. Misschien zit ik hier niet zo dikke, mijn vrienden. Morgen, Sommersen. Oh, goeiemorgen, meneer Himmelt kom zomaar even binnenvallen, hoor. Je ziet er een beetje beschimmeld uit, hè? Je maakt je toch niet bezorgd over vanmiddag? Natuurlijk <laughs> ja, niet. Thuis ook alles in orde? Ja, ja. ja hoe Prima. is het met mijn uh, peterkind? Ach, de Simon is al zeven, hè? Ja, de tijd staat niet stil. Ken ik deze jongeman? Dat is Price, mijn assistent. Price, meneer Hamilton, hoofdpersoneelszaken. Goedemorgen, hè? Ook goedemorgen. Zou je nu zo vriendelijk willen zijn, meneer Somersham... om mij een ogenblik alleen te laten? O, oh, ja, zeker man. Nou, we zijn zo klaar. En, zeg Sommersem. Dat is geen gek wijfie, hè? Je <laughs> bedoelt, hè? Sorry, man, die zegt het de van je. Oh, ze duipt als een potter, jongen. Ja, zei zou je de mijne eens lenen. <laughs> zeg, luister, Sommersem. Even een rustig babbeltje voor je voor de leeuwen wordt geworpen. Het gaat allemaal niet zo gladjes als ik heb gedacht. Nee? Nee. Nou nee. ja, als het aan mij lag, had je die baan al in je zak, dat weet je best. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt, dat ik. Ja, wat het om gaat is, is dat. Uh... Ze hebben ons opgezadeld met Maxwell. Welke Maxwell? Oh, de coördinator van alle veiligheidsdiensten. Ja, Jenkins Kahn in eigen persoon. De uiteindelijke beslissing is aan hem. En u had me gezegd dat het vraaggesprek niet meer was. Dan een formaliteit. Ja, maar dat was het ook. je ja, zit er nou maar niet over in zeg. Je steekt toch met kop en schouwers boven de andere uit. Wat komt Maxwell dan doen? Oh, dat kan ik je wel vertellen. Kijk, ze hebben die baan hoger gewaardeerd dan ze eerst van plan waren. Die valt nou onder klasse A. Nou, er staan hier heel bijzondere dingen te gebeuren... en ze willen er in dit geval volkomen zeker van zijn... dat ze de juiste vent op de juiste plaats bedoelen. Maar <kliek> nou, kijk je nou toch schichtig, man. Je bent vandaag jezelf niet, geloof ik, hè? Vandaag moet ik... Uh... Nou? Oh. Dat is waarschijnlijk voor mij. Ik heb ze gezegd dat ik hier ben. Ja, met Hamilton. Hé, hey, hallo, hoe is het met jou? Dit is je vrouw. Hè? Oh. Huh? Ja, prima. Hoe is het met mijn peterkind? Nou, misschien zie ik hem vanmiddag wel. Oh, ja, natuurlijk, ja. zie ja. ik Gwen. Hier, ze moet jou hebben. Zeg, ik moet er als een haast vandoor. Zou die jonge Sabijnse even vlug een kop koffie voor me kunnen opschalen, denk je? Wie? Ja, die zegt het adres van je. Oh ja, ja, ja, natuurlijk, ja. Oh, ja, zeg, voor ik het vergeet. Uh, Maxwell heeft in zoverre een route in het eten gegooid dat we de bijeenkomst hebben moeten vervroegen. Je wordt verwacht om twaalf uur precies. Ja? Ja, Gwen? Die twee mannen, John. Wat moet ik ze vertellen? Je hebt me niet veel keus gelaten, is het wel? Geef maar hier een drie kerels. Uh, goedemorgen, meneer Summersham. Uw vrouw vertelt me net dat u op ons zeldzame... eenmalige aanbod wenst in te gaan. Ja. Mooi. High Street, ondergrondse, per westzijde. Half één precies. Daar zult u mij aan Collins kunnen vinden. Zodra u het gevraagd hebt overhandigd... krijgt u uw uh, waarborg terug. Ja, maar er hebben zich enige moeilijkheden voorgedaan. Die uur, daar ben ik zeker van. Zult weten te overwinnen. Ik weet niet of het lukken zal. Dat zou wel moeten. Zonder succes geen beloning. Half één precies. Allemaal zijn we weg. Hoe is het met Simon? <laughs> Rek, dat kost me tien shilling. Hm. Wat zegt u? Oh, nee, niks. Nee. Ik had gewet met Conor dat hij dat niet zou vragen. <laughs> oh, uh, hij maakt het best. En u moet een hartelijk begroeten hebben. Hij hoopt natuurlijk dat u hem niet in de steek laat. Tot ziens. Met voelt u zich wel goed. Hoe lang sta jij daar al? Ik kom, uh, ik kom naar binnen, meneer. Zo. De commissievergadering is vervroegd. Moet er om 12 uur precies zijn. Is dus we zijn bendewerk doen in heel weinig tijd? Ik uh, moet de frisse lucht in. Geef dat rapport van Aadje, maar hier, dan zal ik hem zelf al erover onderhouden. Oh. Nee, nee, Nee, Nee, nee, nee, nee, nee, doe het niet, nee, nee. Ik ga dus eerst naar lab 3. Wat ik daarna ga doen, dat weet ik nog niet. Als je hem nodig hebt, dan uh, laat je hem oproepen. Ja, meneer. Verdomme, nog toe. Sorry. Ja? Summersham is op weg naar lab 3. Geef nou Bill Archer even gauw een centje. Waarom? Ja, probeer hem nou te pakken te krijgen. Zeg. Maak die stinkbomen in de baas Probeer hem nou te pakken te krijgen, vraag ik je nogmaals. Je weet toch dat hij altijd aan het knoeien is met zijn privéonderzoekingen. Hij neemt niet op, hoor. Nou, we hopen dat hij zich fatsoenlijk gedraagt. Hè? In tegenstelling tot iemand anders die, die je ken. Ja, ja, dat, dat spijt me wel, Charlie. Ik moet nou weg. Hè. Wees een schat blijf het proberen, ja? Meneer Dieken, u hoort er nog wel van. Ik, uh, ik weet niet hoe de heren erover denken, maar ik vind de heer Dieken niet om over naar huis te schrijven. Op de wereld is deze man ooit op de focuslijst gekomen. Ja, zoals u misschien weet is zijn vader directeur van het gewestelijke Arbeidsbeurs. Sch nou, ik zou hem nog niet willen hebben als spuitjes, schippen. <laughs> Nou, Dus de heer Dieken in geen geval akkoord, heren? Oh ja. En meneer Maxwell? Hm? Wat is er? Oh, neem me niet kwalijk. Ik was even ergens anders. Ik dacht dat we het er wel over eens zijn dat de heer Dieken het niet gehaald heeft. Hè? De hele houding van die man. Die enorme zwarte snor. Lijkt wel een Mexicaanse struikroof. Mm. Ik dacht dat het hem niet alleen in die snor zat, maar ik ben het met u eens. Hij is beslist niet de man die ik zoek. Nou, zitten we in het slop of is de volgende kandidaat beter? Oh, dat zou ik wel denken, ja. Sommersham, de huidige chef veiligheidsdienst is heel goed. Glad gescheuren, neem ik aan. Uh, ja. Oh, misschien is hij goed, maar stipt hij in ieder geval niet. Het is over twaalf. Uh, dat begrijp ik niet. Sommersham is juist akelig stipt. Hij heeft me nog wel gevraagd of we om kwart over twaalf klaar konden zijn, omdat hij om half één. In... Uh, oh, daar is hij. Ja, binnen. Zo, Sommersham. Ga zitten. Dank u. De heer Bishop van de Stafopleiding ken je natuurlijk? Ja. Goedemorgen, meneer Bishop. Morgen, Sammersham. Meneer Maxwell ken je geloof ik niet, hè? Alleen voor zeggen. Goedemorgen, meneer Maxwell. Goedemorgen, meneer Sammersham. We hebben u toch niet uit iets belangrijks weggehaald, hoop ik? Ja, ik ben iets te laat. Spijt me. Sommige mensen, waaronder ik, hechten een overdreven waarde aan stiptheid. Die bewijst een zeker gevoel voor discipline. Toch niet onbelangrijk voor een positie als de onderhaver, nietwaar? Uh, uh, we zijn wat laat begonnen, Sommersham. maar met een beetje geluk redden we het wel voor half in. Fijn, dank u wel. Oh, goed, daar zakken dan. Uh, we hadden gedacht de volgende procedure te... doen. Oh, pardon, meneer Maxwell. Uh, had u nog iets willen zeggen? Nee, nee, trek je van mij maar niks aan, hoor. Ik ga verhuizen. Naar een plaatsje achter onze vriend. Nee, kijk nou maar niet zo benauwd, meneer Sommersham. Ik ben maar een bescheiden toehoorder. Dus neem ik een onopvallend plaatsje in. U vindt het toch niet erg dat ik achter u kom zitten, hè? Ik vind het wel een beetje vervelend, meneer. Uitstekend. Ga je gang, Hamilton. Uh, oh ja, waar was ik ook weer? Ja, de heer Bishop en ik zullen het gesprek leiden. De heer Maxwell is alleen toeschouwer en toehoorder... tenzij hij het nodig oordeelt te tromperen. schoon dus de heer Maxwell in ons gesprek een bescheiden was te spelen. Hij neemt de uiteindelijke beslissing... Wij dus niet. Duidelijk? Volkomen duidelijk. Tien over twaalf. Pardon, nu. Nee. Daar hoeft u toch niet van te schrikken. Ik dacht dat u probeerde op die klok te kijken. Sorry, Hamilton. Ik kruip weer in mijn schulp. Nou, eerst je loopbaan weer even onder de loep nemen. Acht jaar geleden ben je hier begonnen als eerste assistent. Dat heb ik niet. In bladzijde 2 bovenaan. Oh ja, ja, zie Hoi. je. me en precies een jaar later hebben we jou overgeplaatst naar de veiligheid waar je naar uitstekend werk op reorganisatiegebied werd bevorderd tot assistent veiligheidsofficier onder de heer Parsons. Toen Parsons werd overgeplaatst, werd jij in zijn plaats benoemd tot officier. Klopt het dusver? Volkomen. Maar... Die Parsons werd niet weggewerkt wegens een zekere zorgeloosheid bij het nemen van veiligheidsmaatregelen op korte termijn? Ja, dat is juist meneer. Wie heeft hem verlengd? Als u bedoelt wie Pasens tekortkoming aan het licht gebracht heeft... dat was ik, meneer. <laughs> Waar haal ik die baggoedse uitdrukkingen toch vandaan? Neem me niet kwalijk, meneer Samusom. Dus uw beloning voor dat uh, aan het licht brengen was de baan van uw baas? Dat moet ik even noteren. Geef ze een papier, Hamilton. En als je vindt dat ik te veel klets, dan zeg je het maar, hoor. Oh, nee, meneer Maxel. Alsjeblieft. Uh, je bent getrouwd, nietwaar, Sommersen? Ja. Acht jaar geleden, meteen nadat je bij de dienst was gekomen. Ja, want ik had begrepen dat de dienst meer prijs stelde op getrouwde mannen. Was dat de enige reden? Nee, natuurlijk niet. Jammer. Dat soort verknochtheid zou ik graag gezien hebben. Eén kind, een zoon zeven jaar. Leuke leeftijd. Dus hij is al op school? Ja, meneer Meksel. Meneer Sommersen... U hebt er al op gezinspeeld dat wij als een soort officiële gedragslijn de voorkeur geven aan getrouwde mannen. Een en ander is gebaseerd op de theorie dat ze minder vatbaar zijn voor corruptie dan vrijgezellen. Zodat u eigenlijk geen kans hebt gekregen om te worden omgekocht of zo. Een officiële gedragslijn, daar heb ik het niet zo op. Getrouwde mannen staan meer bloot aan gezinsinvloeden. En... Ja, ik weet het, Hamilton. Ik praat weer verder te veel. Ja, goed. Uh, Samersum, nou het hoofdstuk persoonlijke tekortkomingen. Ze zijn nogal recht op de man af. Rookt u? Nee. Drinkt u? Nee. Oh nee? Toch niet uit een of andere zweverige overtuiging of religieus fanatisme? Nee.